Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De politie is niet van plan om ook volgende week te staken... tijdens eredivisiewedstrijden. Dat zegt voorzitter Busker van politiebond NPB. Hij benadrukt dat de politie actie voert voor een goede CAO... en niet tegen het voetbal. De voorzitter wil niet uitsluiten dat er op een later moment... alsnog acties komen rond het voetbal. Dit weekend gaat de politie staken... tijdens de eerste ronde van het nieuwe voetbalseizoen. Sommige wedstrijden zijn daarom verhuisd naar dinsdag of woensdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor het huren van quads in het buitenland. In korte tijd zijn er drie incidenten geweest met Nederlanders en quads. Bij een van die incidenten kwam een Nederlands meisje van 19 om het leven. Het ministerie zegt dat mensen zich goed moeten informeren. Zo is soms een rijbewijs verplicht en geldt in sommige landen een minimumleeftijd. Bij een aanval van zwaar bewapende islamitische militanten op een hotel in Mali... zijn vier Malinese militairen en een hotelgast om het leven gekomen. Twee van de aanvallers zijn ook gedood. Personeel van de VN verblijft vaak in het hotel, ook vandaag. Eenheden van het Malinese leger zijn ingevecht met de aanvallers. Vermoedelijk worden vijf mensen in het hotel gegijzeld. Bij de WK Zwemmen in Rusland is het Ranomi Chromovi Jojo FMke Heemskerk op de 100 meter vrije slag niet gelukt om een medaille te winnen. Chromovi Jojo werd vierde, Heemskerk vijfde. De wereldtitel ging naar Branty Campbell uit Australië in een tijd van 52 seconden en 52 honderdste. Haar zus Kate Campbell werd derde. Het zilver ging naar de Zweedse Sarah Sjöström. Het weer eerst nog opklaringen, maar later op de avond in het zuidoosten en oosten kans op stevige buien, mogelijk met onweer en hagel. Daarbij is er lokaal kans op wateroverlast. Morgen overdag trekken de buien weg en gaat de zon overal weer schijnen. Het wordt dan zo'n 24 graden. En ook zondag is het zonnig en warm. Dit was het NOS. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu. ZFM in de avond. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een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 9 is Zonzee, Zandvoort en Zomerhits. c Elle voulait que je l'appelle venir Vous me voyez, maillorette, la voix soumise en gondelier. Taqueillant pour une cerise.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 Des brouillards mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis préfère par sans furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je veux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marche au pied. Me penchant comme la tour de Pise, pour abaiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. you don't.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 Pas si je me suis fait mal en m'envolant. Je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé te. Je hebt hem. Je hebt Je hem. Je ritme van Zandvoort, ook op TV. Je hebt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 We stole the show Dus nu weet dat Ik wil dat je me vergeeft. Ik te Sigo insistiendo a pedir perdón, lo único I'm Ja.